De kakelbonte kameleon. Dit verhaal gaat over een kameleon. Een kameleon kan van kleur veranderen. Als je op een groen blad gaat zitten, wordt hij zelf ook groen. Klimt hij tegen een boomstam op, dan wordt hij net zo bruin als de bast van die boom. Gaat hij op een rode bloem zitten, dan wordt hij helemaal rood. En kruipt hij over geel zand, dan wordt de chameleon ook geel. Net zo geel als het zand. Is de chameleon vrolijk, dan ziet hij er mooi groen uit. Maar is hij verdrietig, dan wordt hij helemaal grauw en grijs. Als de chameleon honger heeft, hoeft hij nooit ver te lopen om een hapje eten te vinden... Hij blijft gewoon muisstil zitten en beweegt alleen zijn ogen. Van rechts naar links en van links naar rechts. Van boven naar onder en van onder naar boven. Tot hij een vlieg ziet. Dan schiet zijn lange, kleverige tong naar buiten en hap! Weg is de vlieg. Zo ziet het leven van de kameleon eruit. Niet erg spannend. Tot op een dag... De boven bovenop een heuvel klom en aan de andere kant een dierentuin ontdekte. Zulke prachtige dieren had hij nog nooit gezien. De kameleon werd verschrikkelijk jaloers en dacht, wat ben ik klein en miserig." Ik wou dat ik net zo groot en wit als een ijsbeer was. En hij werd een ijsbeer. Nou ja... Een beetje. Ik wou dat ik net zo mooi als een flamingo was. En hij werd een flamingo. Nou ja, een beetje. Ik wou dat ik net zo slim als een vos was. En hij werd een vos. Nou ja, een beetje. Ik wou dat ik net zo goed kon zwemmen als een vis. En hij werd een vis. Nou ja, een beetje. Ik wou dat ik net zo hard kon rennen als een hert. En hij werd een hert. Nou ja, een beetje. Ik wou dat ik net zo'n lange hals had als een giraf. En hij werd een giraf. Nou ja, een beetje. Ik wou dat ik net zo'n schild had als een schildpad. En hij werd een schildpad. Nou ja, een beetje. Ik wou dat ik net zo sterk was als een olifant. En hij werd een olifant. Nou ja, een beetje. Ik wou dat ik net zo grappig was als een zeehond. En hij werd een zeehond. Nou ja, een beetje. Maar de chameleon was nog steeds niet tevreden. Daar zag hij twee mensen de dierentuin inwandelen. Ik wou dat ik een mens was. En hij werd een mens. Nou ja, een beetje. Hij was nu een beetje van dit en een beetje van dat. Een beetje van alles wat. Maar geen chameleon meer. Toen er een vlieg aankwam, kon hij dit niet meer vangen. En hij had net zo'n trek en een lekker hapje. Was ik maar weer gewoon mezelf zei de kakelbonte kameleon. En zo werd hij weer wat hij vroeger was. En ving de vlieg. Hap!